Raponsje Heel lang geleden leefde er in een land hier ver vandaan een arme man en vrouw. Het huis waarin ze woonden stond naast een prachtige tuin. Rond die tuin was een hoge muur. En niemand durfde over die muur te klimmen, want de tuin was van een boze heks. Op de zolder van het huis waarin de man en de vrouw woonden zat een klein raampje. Door dat raampje kon je in de tuin van de heks kijken. De vrouw stond vaak urenlang uit het raam te kijken naar de prachtige bloemen en planten. Want er groeiden ook allerlei geneeskrachtige kruiden in de tuin. Op een dag werd de vrouw ziek. Ze bleef in bed en wilde niet eten. De man bracht elke dag lekkere dingen voor haar mee. Maar de vrouw wilde daar zelfs niets van proeven. Alsjeblieft, zei de man, je moet eten, anders ga je dood. Zeg me dan waar je wel trek in hebt. Je moet een takje voor me plukken van het raponsjeskruid dat in de tuin van de heks groeit, zei de vrouw. Dat zal me zeker beter maken. De man vond het heel griezelig, maar hij wilde alles doen om zijn vrouw beter te maken. Ik denk dat de oude heks één takje niet zal missen, zei hij. De man wachtte tot het avond was en klom toen over de muur. Angstig keek hij om zich heen. Er was niemand te zien. Hij vond het raponsjeskruid, plukte een takje af en haaste zich terug naar huis. De vrouw at de blaadjes op en even later voelde ze zich al veel beter. De volgende morgen vroeg de vrouw aan haar man nog een takje van het raponsjeskruid te plukken. Alsjeblieft, zei ze, ik voel dat ik dood ga als ik er niet nog wat van eet. S'avonds klom de man weer over de muur. Hij liep naar het rapontjeskruid en plukte er een paar takjes af. Net toen hij over de muur wilde klimmen, stond de heks voor hem. Lelijke dief, schreeuwde ze, hoe durf je mijn planten te stelen? Laat me alsjeblieft gaan, zei de man met een bibberende stem. Mijn vrouw is erg ziek. Als ze dit kruid niet krijgt, gaat ze dood. Goed dan, zei de heks. Ik laat je gaan. Maar in ruil daarvoor moeten jullie me het eerste kind geven dat jullie krijgen. De man was zo bang dat hij direct ja knikte. Hij klom over de muur en rolde naar huis. Hij vertelde alles aan zijn vrouw, die al gauw beter werd. Een jaar later kregen de vrouw en de man een dochtertje. Nog diezelfde dag kwam de heks naar hun huis om het kind mee te nemen. De man en de vrouw smeekten haar hun dochtertje te mogen houden, maar de heks luisterde niet. Ik noem haar Raponsje, zei ze en lachte heel gemeen. De heks sloeg haar mantel om het kindje en nam het mee naar haar huis. Raponsje groeide op tot een mooi meisje. Ze had ogen zo blauw als viooltjes en lang goudblond haar. Elke dag maakte ze van haar haren een dikke lange vlecht. Toen het meisje vijftien jaar werd, zette de heks Raponsje op haar bezemsteel en vloog met haar naar een hoge toren die diep in het bos stond. Daar liet de heks haar alleen achter. De toren had geen trap en ook geen deur. Er was alleen een klein raam in de toren. Elke dag kwam de heks...